Wel zitten met het werkwoord onderkelleren. Onderkelleren zal wel een letterlijke betekenis hebben, uiteraard, maar vermoedelijk en zeer zeker ook figuurlijke betekenissen. In welke context dat zij onderkelleren gebruiken? Onderkelderen dus. Van dat onderkelleren, dat luide? Ja, dat werkwoord onderkelleren. Onderkelleren, ja. Uh, ik heb... Ja, ik kon uh, beginnen van vroeger ja, en ik ga nog van even nog horen zeggen van mijn vader, hè, ja. van onze keller. Die waren thuis met acht kinderen en twee grote mensen. Hè. Ja. Die, uh, dat is wel waar. Als die moesten gaan eten. Dat was een geel tafel wel. Dat is lekker. Maar, maar ik heb mijn vader nog horen zeggen, als er de pataten moesten gegeten werden, die eet nog altijd uit een taal, hè. Ja. Dat was vier per vier dat ze zijn. Hè. Ja, ja, ja, ja. Uh, uh, uh, een grote tafel en ja. van de ene kant zaten er vier en van de andere kant zaten er ja. vier. Ja. En uh, die moesten zogezegd uit de taal eten. Dat was vier man per taal dat hij moest eten. Hè. Vier man aan één taal? Ja. ja. Of een Kumalaya. Ja. ja. En uh, daar werden dan de patat niet gedaan, daar werden de legumen op gedaan. En dat was te zeggen wat vlees dat er dat was. En als er de spek was zogezegd, werden we een schille spek in twee gesneden en die werd daar bovenop geleid. Hè. Oei, oei, dat was allemaal in één pot. Dat was allemaal in dezelfde pot luiden. Ja. Mijn vader had meer dan je zeggen koer koren zeggen. Dan daarachter he, als de, mochten ze allemaal gelijk beginnen te eten. Oei, oei. En dat spek, dat laad er bovenop. Ja. En uh, dan, de, de meeste van de kadeën, als ze dat noemden, mochten ze, en dat, ze mochten dat spek niet eten. Ja. Ze moesten eerst van onder beginnen te eten, he, luide. Ah, oei, oei. En uh, dan onderkerderen ze dat eens allemaal vader, he, totdat dat stukje spek naar beneden viel. En als dat stukje spek naar beneden viel, ja. dan mochten ze dat opeten. Allee joh. Ja, daar moet ik hem meer dan in de koeren zeggen, en tegenzame hè? dat was onder keller zo. Dat was onder keller van dat taal? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, dat is de, de, de pataten opschappen en zo, en eh, killer kellerken ondermaken, totdat is dat stukje vlees naar beneden. Veel. En dan mocht er dat op heen. Ja, dat is allemaal stukje vlees. Ah, ja, ja, ja. Dat, dan, dan misschien eh, het slimste, was daarna misschien het meeste, joh. Oei. En... eh.. Ja, je kunt gaan veel onder keller, als je met de molinaan nog zit. Dan kan hij nog onder killer noemen, dat is waar. En als je van de van wild moest gezet, hoi hoi. En luiden, Kan ook gila onder onderkelder zijn hè? Uh, ja, dat is letterlijk. Hij nou, is onder killen, dus je kunt ja? er kelder onder zitten. Ja, no, ja, ja, ja. En uh, lekker als nou ook als je nou uh, het is uh, dik is genoeg gezien om televisie de mensen aan de ruim diep steken en ze hebben een, onder een onderkellering kon ja. waar een vol water lukt, hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Maar dus de letterlijke betekenis is natuurlijk een van kelder voorzien, dat hij is onderkellert, maar wat dat gaat dat sprak van, van dat eten, dat is dan al, uh, ja, ook letterlijk, je kunt dat natuurlijk zodanig ondergraven ja, dat ja, dat het spel dus, naar en, beneden dat, zakt. Dat was feitelijk het mijn vader daar we hebben, Dat ze daaronder onderkelderen, nee, Wees zo rap mogelijk dat stukje gevlies naar beneden na, nog steeds kan vallen, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. We, eh, omdat ze dat ten koste opeten, hè. He. Dus het moest op de bodem vallen en dan mochten dat opeten. En dan mochten dat opeten. ja. Oei, dat was een gebruik. Daar heb ik een meer je in keer horen zeggen, hè. Ja, hè. En onder killer neem ik dat een heel deel goed, maar je kunt ook iemand, uh, ze kunnen onder killer nemen ook, ze kunnen onder kruipen nemen, hè? Ja. In dat slubekjes afgewezen zijn en, en, uh, en op een zeker dat je stond. Ja. Al onder kruipen voor jou ja. geweest. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat Is dat goed, hè, Paula, dat ze dat in tijd aan, aan het tijd waren, in één <laughs> taal zo met vier man ook niet mee Nee Nee, nee, dat hebben we nooit niet horen klappen. En ja, dat was eigenlijk trein dat aspect dat dat moest dat blijven van me bovenop liggen. Ja. En ze mocht naar meer uitkomen als het beneden gevallen was. Ah jongen, ja, maar dat is als dat de balken zien bij regnen, ze niet snel een buitram op, en dat balken nachts verzoek voor het Ah, ja, ook al. Ja. Ah, dan dat is het altijd vlees, hè. Ja, ja, eh, dan al, dan ervan, uh, komen, ja. Nou, ook al ja. En dat is al de van voetje gekomen in mijn niet. Ja, Dat is... Over dat onderkelder kelderen. Ja. Dus de boeren zijn van taart verplicht, dus in de winter, als ze een beetje kool of een pulp kool dan moeten ze van taal toe laten onder Ja, yes. ja. Dan moeten ze van taal laten. Ja, dat is een gevaarlijke job, hè? dat he. Ja, ja zeker. Ja, dus dat er was dus er maar onder gebreken. Ja, ja, ja, ja. Uh, dat is dus, als, als dat bevrozen was, hè, ja, ja, ja. dan moesten ze van onder krabben, want de bovenlaag was bevroren. De bovenlaag was bevroren en soms werd dat gestuurd. Ja, ja, ja. Soms dat En soms viel dat in ja, ja, zeker. met zelfs malleuren tot gevolg. Ja. ja.